NOS Nieuws van 8 uur. We zijn ontevreden over de grote teams waarin ze tegenwoordig werken, meldt NRC Next. De teams bestaan uit 60 tot 200 mensen en hebben te veel leidinggevenden, zeggen de agenten. De bedoeling was de politie meer slagkracht te geven en beter zichtbaar te maken in de wijken. Dat gebeurt niet doordat politiebureaus dichtgingen en burgers aangifte moesten doen via internet. Veel mensen met een langdurige ziekte of handicap zitten werkloos thuis. Vorig jaar had minder dan de helft van de 25 tot 45-jarigen met een arbeidshandicap een baan, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal waren er in 2015 1,7 miljoen Nederlanders die vanwege medische redenen moeite hadden met het vinden of uitvoeren van werk. In de Amerikaanse stad Cleveland begint vandaag de vierdaagse conventie van de Republikeinse partij. Donald Trump wordt hier officieel aangewezen als presidentskandidaat. Het hoogtepunt wordt donderdag verwacht als Trump zijn speech houdt. Veel Republikeinse prominenten zijn niet blij met Trumps kandidatuur en blijven daarom weg. Onder hen ook oud-president George W. Bush. De man die gisteren in Baton Rouge in Amerika drie agenten doodschoot en daarna zelf werd doodgeschoten was een ex-marinier die in Irak op missie was geweest. Gavin Long, een zwarte Amerikaan, plaatste video's op YouTube waarin hij onder meer zegt dat zwarte Amerikanen moeten terugvechten. De moord op vijf agenten in Dallas twee weken geleden noemt hij gerechtigheid. De Australische oud-premier Kevin Rudd wil secretaris-generaal van de Verenigde Naties worden. Die functie komt eind dit jaar vrij als Ban Ki-moon vertrekt. Labour-politicus Rudd was van 2007 tot 2010 premier van Australië en ook enkele maanden in 2013. En verder was hij minister van Buitenlandse Zaken. Het weer volop zon, een paar stapelwolken, het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Morgen 25 tot 29 graden, woensdag kan het 32 graden worden. Dit was de DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB. In de randstad staan files op de A1 richting Amsterdam. Door een ongeluk, 7 kilometer voor knopend Muidenberg. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Cudelborg en knooppunt 9 kilometer door een ongeluk. Er is één reis ook dicht. Je hebt ongeveer een half uur vertraging. Omrijden kan via Gorkem over de A27 en de A15. Op de A4 richting Amsterdam, bij Knopend Prins Klausplein. 5 kilometer door een kapotte vrachtwagen. Er is één reis ook dicht. En verderop nog eens een keertje. Richting Amsterdam, 5 kilometer bij Batu a 27 Breda in de richting Utrecht. Voor Gorkum 4 kilometer. En verderop 3 kilometer bij Nieuwegein. En op de rijband richting Breda. Daar staat tussen Hagestein en Lexmond 4 kilometer file. Tot zover de verkeers. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook groent op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort boven, op zaterdag. Morgen wordt de morgen weer goed. Niet te stuiten, niet te Ja, het kon natuurlijk niet wissen dat een plaatje van de dijk sowieso in huis aan moet zitten. Dat is één ding wat zeker is. Maar als je dan nog als het golft kan draaien, dat is natuurlijk dus helemaal geweldig. We zitten live nog steeds vanaf de haven van Zandvoort uh, samen met uh, Dolly en met Irene. En Irene die heeft een berichtje voor ons. Ja, het was uh, dat nummer wat je toen straks uh, draaide. Ik voel me sexy als ik dans. Toen moest ik uh, denken aan een berichtje wat ik gelezen heb over uh, Mick Jagger. Die 72 jaar is. Die wordt namelijk weer vader. Hij krijgt zijn achtste kind met zijn 29-jarige vriendin. Eh, het eerste kind voor die vrouw van 29. En nou ja, zijn achtste kind inderdaad. Die, en hij heeft al twee, al twee jaar een relatie met haar. Ze wonen niet samen, want dat is, zijn ze ook niet van plan. Want uh, nou ja, ze blijven lekker in hun, in hun eigen plekje uh, wonen. Maar het is toch wel hier heel bijzonder. En uh, Dat is het voorrecht van man zijn. Kijk, ik ben 62 en ik denk dat ik al een hele tijd niet meer in staat uh, zou zijn om uh, moeder te worden. Maar... Zou je toch willen dan? Nou... Uh, Nepmoeder wel, maar niet meer echt. Ik, ik vind één zoon genoeg. Die telt voor twee, heb ik altijd gezegd. Maar in ieder geval... Uh, hij, hij kan het in ieder geval nog. Dus, hè, mannen kunnen dat tot op late leeftijd. Hè? Charlie Chaplin die nou ja, heeft dat, dat ook dat, bewezen dat toen. Dat denkt hij, denkt hij. Ja, nou ja. Hij heeft dat toch gedaan. Met... Ja, nou, ja, dat, dat, dat we. wel. Dat <laughs> nou, naar aanleiding van Mick Jagger dan ja. toch maar eventjes een plaatje van hem, toch? Dank je. <laughs> De Rolling Stones in een eentje. Ja, het is, uh, het, het is voor mij een beetje een korter programma dan normaal, want ik, uh, ik, ik moet zo in de trein richting Gent. Uh, daar is namelijk, de Gentse feestweken zijn daar bezig. En ik, uh, ik mag daar bentjes gaan scouten. Dus ik ga van podium naar podium vier dagen lang alleen maar kijken of er nog leuke bentjes zijn... die we dan mogelijk straks bij de Bloemencorso in weer kunnen laten optreden. Dus ik heb hele nare dagen ja, tegemoet. Ik dat vind jij toch een Ik ga echt, nou echt een hele nare dagen tegemoet. Maar dat wil wel zeggen dat ik jullie in de gezelschap van uh, Melvin uh, achterlaat. Want die neemt mij over de laatste drie kwartier van dit programma. Ik vond het... Een beetje samen te werken iedereen, dat telt ook voor Dolly. Helemaal top. Hartelijk dank en we gaan elkaar uh, snel weer spreken. Uh, op de zender, ergens. En een uh, hele fijne uitzending hier verder nog. Uh, nou ja, zo dus Melvin uh, op de zender. Hé, hey, fijne dag. Doei. Hi. Ja, als Luc Haseman de kans krijgt om Michael Gray met de weekend te draaien... dan zal hij dat ook zeker niet nalaten. Goedemiddag, leuk dat je luistert. 023 vanaf het strand. Met uh, ja, CFM samen. Goedemiddag, Irene. En we hebben iemand van het Juttersmuseum. Een echte zandvoorter denk ik dan ook. Gerard Verstegen, klopt dat? Een echte zandvoorter. Ja, praat u, uh, daar is de microfoon, Deze microfoon? Ja, die ja. Goedemiddag van het Juttersmuseum. Uh, dat zit hierboven, heb ik begrepen. Ja, boven zit aan de Sorry, wacht even hoor. We hebben. Ja. Misschien even een andere. Want we hebben. Ja, deze? Ja, zo horen we Gerard Verstegen ja. een stuk beter. U komt van het Juttersmuseum. Uh, strandjutten, Strandjutte. Ik ben daar niet heel erg bekend mee. Kunt u mij er wat meer over vertellen? Nou, ja, dat kan. Uh, ja, strandjutten is in wezen op het strand zoeken naar. naar uh, zaken die aangespoeld zijn hm. of achtergelaten zijn door, uh, door de strandbezoekers. En daar zit een grote variëteit in uh, wat je dus uh, daar op strand vindt. En wat voor en, uh, dingen komt hij dan zo op? Fossielen, dan... fossielen foss foss uit, okay. uit, uh, uit Zeevandaan. En uh, ook uh, wat je er wel eens tegenkomt is delen uh, van vliegtuigen... Okay. die in de oorlogstijd, in oorlogstijd dus uh, in zee dus terechtgekomen zijn. Onze theorie erover is namelijk dat het ook komt, ook die fossielen... De laatste jaren wordt het strand of, of de kust, de banken, worden opgespoten met zand. Ja, en daar zitten dan heel veel fossielen in. Dat zand, dat halen ze dus weg. Oké. Okay. Vanaf de. Land. Ja, en dan komen ze weer naar het strand. Dus we hebben en fossielen. Daardoor, daardoor krijgen ze dus deze jaren veel meer fossielen. Ja. En wat, heeft u, wat vindt u nog meer naast fossielen, dus delen van vliegtuigen? Genoeg dingen dus om in een museum te stoppen. Maar ik heb ooit begrepen, misschien zie ik dan helemaal fout, dat Strandjutte eigenlijk helemaal niet mag. Nee, nee, het is, uh, is Jutte. Het is eigenlijk Jatten. Ja, de Strandjatten is het eigenlijk. Ja. Maar dan heeft u een groot probleem met uw museum, denk ik. Ja, daar hebben we toch ontzegging voor. Het is namelijk zo. Uh, alles wat op strand gevonden wordt, dat is voor de strandvonder. Ja. De strandvonder, dat is de burgemeester. Oké. Okay. Maar de burgemeester die heeft <lacht> a, geen tuin. Ik denk, wat moet ik met al die fossielen? Geen ja. ah, tuin. <lacht> Waar je neer kunt dumpen. Uh, die woont dus uh, tegenwoordig op een uh, appartement. Nou ja, dan wil hij ook nog privé natuurlijk uh, genieten van zijn balkon. Dus hij heeft het helemaal niet nodig. Maar wij, wij wel. Ja. Wij kunnen dat uh, gebruiken. En dat... Uh, Bieden we een aan de tentoonstelling aan onze bezoekers. En als je weet eh, dat we toch per jaar, varierend eh, per jaar wel eens, maar rond de 20.000 of 25.000 bezoekers per jaar krijgen. Dat is een heleboel. En wat is dan voor die bezoekers en misschien ook wel gewoon voor u het absolute hoogtepunt van het Juttersmuseum? Er zijn een aantal hoogtepunten. Voor de jeugd vooral het zijn er twee, maar zijn eigenlijk drie aquaria. Die hebben we dus in het museum. Die aquaria zitten vissen in die hier uit het zee komen. Ja. Er zijn ook bijzondere vissen bij. Onder andere een pieterman uh, die er dus ook in zit. Er ja, vissen? Een naaltje in zijn rug. Ja. ja, en die zitten meestal wel onder het zand hoor. Dan mm -hmm. zie je ze niet altijd. pad hebben we ook. Oké. Okay. Dat is ja. een dikke kop. En nou ja, het varieert natuurlijk okay. wat er gevangen wordt aan vis. Ik heb begrepen dat Haarlem 105 uh, morgen langskomt in het Juttersmuseum. Zit natuurlijk ook vlakbij uh, de locatie waar we nu zitten aan het strand. Nou ja. um, ik zou zeggen heel veel succes met het museum en we komen morgen graag kijken. Dat is uh, zeker. U bent welkom. Dank u wel dat u even langs wilde komen. Dit is Steelers Wheel Stuck in the Middle with you. 105... 105 het hele weekend live vanaf het strand van Zandvoort. En omdat ja, wij als Haarlemmers niet zoveel van Zandvoort weten, doen we dat samen met CFM. Tot drie uur is dat met Irene en Dolly. En Irene, jij zegt net tegen me, ik heb nog een heel interessant verhaal. Nou ja, interessant verhaal. Het ging er eigenlijk om, Luc ging weg, want die ging naar de Gentse dagen. Hè? Die ja. uh, ging een ander ding doen. En uh, Melvin, uh, jij hebt het nu. Ben je een dj? Of, of ja, ik, al, ik probeer het wel, ja. ja. ja. Ah, wat ik las namelijk, daar ging het eigenlijk om... dat de Nederlandse dj Chesto... die is opnieuw op de lijst van Forbes terechtgekomen. En uh, ja, niet normaal. Die man die verdient dus gewoon... Uh, 44 miljoen euro per jaar. Dat, dat heeft hij het afgelopen mm -hmm. jaar naar binnen getakeld. Dan doe en, ik iets verkeerd, denk ik. Ja, nou, ja. Dat, dat zal ik niet zeggen. Ik, <laughs> ik vind het persoonlijk een beetje buiten proportie. Ik denk, uh, maar misschien is dat een uh, te simpele gedachte. Dat geldt trouwens ook voor, voetbal, uh, uh, voor de bedragen die die voetballers uh, verdienen. Als we de prijzen voor die feesten en al die andere een beetje lager houden... kunnen meer mensen daarvan genieten. En dan kunnen ze iets minder verdienen... en dan blijven ze toch nog ook gelukkig, lijkt mij. Goed punt. En Daarom doen wij dit ook... Uh, dit hele weekend heel belangeloos, Precies. natuurlijk. Uh, is er nog een reden waarom hij op die lijst terecht is gekomen? Behalve, of is het gewoon puur omdat hij... heel dat veel is, geld verdient? Nou, gewoon omdat hij hartstikke veel geld verdient... met hmm. zijn werk als uh, dj. Ik denk dat we hem zomaar even moeten gaan draaien. Misschien wel na het 023 nieuws. Maar eerst uh, nog even... Een liedje. Omdat dat kan lijf vanaf afstand is dit Haarlem 105 en C.F.M. En dit is een uh, grote, grote manier. Silo Green met It's Okay op Haarlem 105. Dit is Haarlem 105. Het 023 Nieuws. Dit is het 023 nieuws van Haarlem 105 in samenwerking met NH. Goedemiddag, ik ben Femke de Jong. De Haarlemse Grote Markt stond woensdagmiddag vol met jongeren... allemaal op zoek naar virtuele pokémons. De drie grootste gamesites van Nederland riepen dinsdag via Facebook... de Pokémon Go spelers op om woensdag rond 4 uur naar de Grote Markt te komen. Hun roep werd gehoord, want klokslag 4 uur stond de Grote Markt vol met pokémon. Ja, ik dacht dat Femke had begrepen dat ze een weekendje vrij had gekregen... maar uh, duidelijk is de boodschap niet aangekomen. Laten we het uh, gewoon zometeen nog een keer proberen. Zo gaat het soms met live radio en uh, ja, dj's die geen 34 miljoen per jaar verdienen. Dan uh, gebeuren dat soort dingen. Helaas doet op dit moment helemaal niets het meer. En dat, uh, ja, wat gaan we daar eens aan doen? Ik kan er geen liedje in zetten. Maar misschien kunnen we dan gewoon naar het regio-nieuws. Irene. Het regio daar komt hij nog een keer. Uh, er zijn de afgelopen dagen weer bussen bekogeld in Heemskerk. Gisteravond gebeurde dat onder andere op de laan van Assenburg. Er is onderzoek gedaan, maar er zijn geen sporen gevonden van de bekogeling. Er zijn gelukkig in beide gevallen geen gewonden gevallen... maar in één bus zaten wel degelijk passagiers... dus die hebben toch een beetje risico gelopen. En of er maatregelen genomen worden, dat is nog onbekend. In de Emo-straat in Haarlem is vrijdagavond bij een ruzie een gewonde gevallen. De aanleiding van de ruzie is nog steeds niet bekend, maar het was wel goed mis. Meerdere politiewagens en een traumahelikopter kwamen namelijk op de ruzie af. En het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis en daarnaast is er ook één persoon aangehouden. In Hillegom is bij een aanrijding gisteravond een fietser gewond geraakt. Het gebeurde op de kruising van de Wilhelmina-laan en de van de Endelaan. De auto zelf heeft schade opgelopen aan de bumper, de motorkap en het voorraam. De fietser is overgebracht naar het ziekenhuis en de politie doet nog verder onderzoek. De D66 in Zandvoort pleit voor een groot skatepark. Er zou er een moeten komen uh, met een internationale allure. Er is nu al een park naast het spoor, maar die is een beetje te klein volgens de partij. Het idee is om het park aan te leggen op een centrale plaats, bijvoorbeeld op de boulevard. Op die manier wordt de aantrekkingskracht van Zandvoort vergroot en hebben ook surfers een alternatief wanneer er de zee een dag niet zo rustig is, want dan moeten ze toch iets anders kunnen doen. Ja, lekker gaan skaten dus. In ja. Zandvoort iedereen, dankjewel. Ja, graag gedaan only you can take me there, no, I don't want you for the night, cause I want this life to share, your temple is my love, my, my gravity, connected to your soul, be, be part of me, leave me astray, got you in my system, yeah, I've been waiting. met Stay Last hier op Haarlem 105 en CFM. We zijn in Zandvoort vanaf het strand en uh, ook op het circuit hier vlakbij is een hoop aan de gang dit weekend. Aan de telefoon Willem van Densen, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo, kijk, ja, wat gebeurt er allemaal op het circuit van Zandvoort vandaag? Nou, op het circuitpark uh, Zandvoort, uh, DTM uh, dit weekend, voor de 16e keer. Uh, DTM, DTM, uh, toerwagenklasse, Eigenlijk yeah. de grootste toerwagenklasse ter wereld. En uh, DTM die rijdt. In dit weekend twee races. Uh, eentje vanavond om zes uur pas. Yeah. Dat heeft te maken met uh, TV-uitzendingen uh, in Duitsland. ARD zendt het live uit, maar die willen graag eerst de uh, de France laten zien. Vandaar dat het wat later is. Voor Zandvoort, uh, uiteraard een mooi stukje promotie op uh, Duitse tv. En dat uh, rond de tijd van zes uur. Nou, hartstikke mooi natuurlijk. TTM heeft zojuist uh, de laatste vrije training uh, gehad. Waarin Kerry uh, Pechert, dubbel yeah. raadswinnaar hier op Zandvoort. Uh, de snelste tijd is te rijden, over een uh, kleine anderhalf uur gaan ze de kwalificatie doen en dan om uh, zes uur uh, gaan ze van start voor uh, de eerste race van het weekend voor de DTM. Daarnaast uh, natuurlijk allerlei uh, races in het tijdprogramma uh, zoals de Formula 3, Porsche races, Audi TT Cup en uh, hebben ook nog uh, TCR, een uh, Benelux uh, toerwagenklassen. Oké, okay, nou, nou gaat mijn racekennis vooral uh, niet verder dan de Formule 1 eigenlijk. Hoe belangrijk uh, is het DTM voor de Tourklasse? Nou, DTM is in de Tourwagenklasse eigenlijk de grootste klasse op de wereld. Iedereen die Tourwagens race wil daar graag in rijden. Mm -hmm. en we zien ook uh, in DTM, in de loop de jaren hebben we dat gezien, ook nu is dat het geval, dat veel ex-Formule 1-rijders op het moment dat yeah. hun Formule 1-carrière voorbij is, dat ze dan toch uh, willen blijven racen. En, uh, ja, dan landen ze nog wel eens in de DTM. Aan de andere kant werkt er we ook de andere kant op. De kampioen van vorig jaar bijvoorbeeld in de DTM, Pascal Wehrlein is dat. Ja. Die rijdt dit jaar Formule Dat Formuleen. klopt, ja. Dat Laten weet u. ik. we nu kijken naar de deelnemers, Stefan Ocon. die rijdt voor Mercedes. En de kans is heel groot dat ook hij volgend jaar Formule 1 rijdt. Dus het gaat eigenlijk beide kanten op. Vanavond vanaf 6 uur dus op de Duitse televisie. Dat dan weer wel. Ja. Oké okay, Willem, heel veel plezier daar op het circuit en dankjewel. Oké. Okay. Zometeen hebben we een beeldhouster in de studio en um, ja, daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Marlene Scherps vertelt daar zometeen meer over. Naar Tony Scott, dit is Do It Again. Just like back in the days we created a time. Within a rhyme, being a child born as the first one. You'll <laughs> be the last, but the last one is ready to go on. Stronger than you was before, song that I was before. Let's get it on about the time when my mama say, "It's in the words to N.W.A. You gon' play? You better recognize as I started rhyming, writing my lyrics on tracks with your smile win. '88, '89 win. Hip hop was in the clubs, hip hop was in the making. Like the running man, you can't touch this. <laughs> Achieving the making, yeah. It's up the culture, the philosophy The broadest together. Together brought here. Check out the kicks, the bass. <laughs> Check out the history we made. Bring it on, can we do it again? Do it Show what you got now. Can we do it again? Yeah, we gonna do it again. And can't hold me down. Can we do it again? Yeah, we gonna do it again. And hip hop the crowd, come on, do it again. Yeah, bring it on! Come on, do it again. Do it again. Downstairs, check the underground method. See what I can tag on the wall to check the record. Initiate from the hieroglyphic masses, prophets. Spread it out to, to the world, the number one topic. I see them tigers up front, check the oblique, Powerful impact, boom like the cannon. I like to run it down way back to the time. Ancestors singing songs, said he's a bobby. <laughs> Blow the horn into the new time. Hip hop actor, of beats through the bronze Now I get too busy on the stage of my lifetime. That four beats and blocks all about traffic. Systems. Can we do Yeah, we gonna do it again. And Show what you got now. Can we do it again? Yeah, we're gonna do it again. And tear it down. Can we do it again? Yeah, we're gonna do it again. And hip hop the crowd, come on, do it again. Yeah, bring it on, come on. Do it again. Do it again. Come on. Do it again. do it again. Do it again. The culture, the philosophy the brought together, together brought us here. Check out the kicks, the bass. <laughs> Check out the history we've made. Bring it on. Can we do it again? Yeah, we're gonna do it again. And show what you got now. Uh, can we do it again? Yeah, we're gonna do it again. And can't we down? Can we do it again? Yeah, we're gonna do it again. And hip hop the ground. Come on. Do it again? Yeah. Bring, bring, bring it on. 5 live vanaf het strand van Zandvoort samen met CFM. Irene en Dolly hebben we al in de studio. En daar is nu ook Marlene Sheriff's bijgekomen. beeldhouwer in Zandvoort. Kun je wat over jezelf als kunstenares vertellen? Hoi. Oh ik ja. moest even de koptelefoon opzetten. Ja, dat mag. Ja, dat is niet goed. Welkom. Hallo kunstenares in Zandvoort. Hoe zou je jezelf omschrijven als kunstenares? Uh, wereldberoemd in Zandvoort. Wereldberoemd in Zandvoort. <laughs> ja. Kan iedereen dat beamen? Ja, zeker. Absoluut. Wereldberoemd in Zandvoort. Dat, dat is denk toch ook al... Weet je hoeveel mensen er hier uit... welke nationaliteiten er allemaal komen in Zandvoort? Mm -hmm. Nou, dus ja. is ze wereldberoemd. Ja, dus... Uh, hoe, ja. Maar hoe zou je voor de luisteraars... die, die nog niet van Marlene Scherfs hebben gehoord... je eigen kunst omschrijven... zodat de luisteraar ook een beeld erbij heeft? Nou... Uh, ja, ik maak bronzen beelden. Ja? Eigenlijk in uh, elk formaat. Van redelijk klein tot uh, ja, ruim drie meter hoog. Er staan er hier ook wat, wat op de boulevard van mij. En uh, um, ja, ze hebben normaliter als onderwerp uh, individualiteit en uh, transgenderisme. Ja? Speciaal. Ik ben zelf transgender. Ja? Voor degenen die dat niet weten. En uh, ja, dat is een beetje het leidmotief binnen mijn werk. Zijn er altijd wel solistische beelden die... Uh, met een en ander bezig zijn, met uh, het, uh, het zien, om zich heen kijken en ondergaan ja. van uh, situaties. En zijn dus ook te vinden aan de boulevard ja, aan in de boulevard. Zandvoort. Uh, wordt daar dan een opdracht toegegeven Of ziet de gemeente dat hij denkt dat een zo mooi beeld die willen wij daar een plek geven? Hoe gaat dat? Nou, hier een stukje verderop staat uh, een dame die loopt uh, langs de zeereep. Het heeft de titel uh, The Seas of She. Het betreffende beeld was een uh, opdracht van een particulier. Een, uh, de tijd uh, aan Zandvoort in bruikleen gegeven. Oké. Okay. wordt onderhoudt het En, uh, en, en daar tegenover zit dan haar zusje. De, en die kijkt, daar, kijkt toe hoe, ze, hoe haar zusje langzaam over de zee reed nadert vanuit een tuin. Met uh, tegen de zon in en weet het allemaal. Het, uh, dat een, is heel dankbaar om daar een tweede beeld op te mogen maken. Een heel, een heel met beeld met is. een hele gedachte. Hoe kom je erachter dat beeldhouden je ding is? Wat maakt iemand een goede beeldhouder? Ja. Wat maakt. Dat zijn twee vragen natuurlijk. Wat maakt, ja? iemand, wat maakt iemand een goede beeldhouwer? Ik ben een goede beeldhouwer, dat is een ding zeker um, Wat ik zelf bepaald vind, is dat je een hele eigen signatuur hebt. Dat je eigen werk goed herkenbaar is. Dat mm -hmm. het uit duizenden te herkennen is. Er zijn natuurlijk, worden natuurlijk heel veel beelden gemaakt. De meeste, ja, de meeste hebben al een beetje dezelfde signatuur. Er worden schaapjes gemaakt, stieren, paarden, moeder met kind. En nou, mijn beelden bevinden zich niet in dat spectrum. Nee, maar je geeft ook uh, workshops in Gips. Ik geef uh, nu en dan een workshop in gips. Is dat dan en, niet lastig voor mensen die, die nog nooit hebben houdt? Uh, nou ja, voor die workshops moet je wel enige ervaring hebben met bedbeelden maken. Gewoon in, in was of in klei en dergelijke. Maar waar het om gaat, wat ik, waar ik dan voornamelijk les geef, is de techniek van hoe maak je een beeld in Gips. Uh, beeldhouwers als uh, Nick Jong vroeger en Satkin uh, en dergelijke, die, die werken voornamelijk in Gips, waarom Dat je er heel precies in kan werken. Beter mm -hmm. dan met was of klei. Klei gaat er wel maar was is altijd iets. Uh, ...iets lastiger te doen. Ja? Als je in gips werkt... ...ja, ik kan zo precies werken... En vooral mijn werk... ...dat uh, kenmerkt zich nogal door de lijnen... ...die zich over, het, uh, over de beelden lopen. Dus het zijn eigenlijk meer lijnen... ...met holtes en, uh, en bollingen en werking. Het gaat om de lijnen... ...en de achterliggende figuratie. Maar... Uh, ik ben de vraag kwijt. Ja. Dat geeft helemaal uh, niet. Als je ervaring nodig hebt uh, met ja, het, uh, nee. het for, bij Voor de workshops. Je moet geen twee linkerhanden hebben. Dat is het dat, dat is mooi meegenomen. Ja, ja, ja, want, want dan kan je het, is het natuurlijk lastig om bij te brengen. Nee, ja, je werkt met, met, met elektrische veilen, met slijtollen, ja. ja. schuurmachines. Dus, ja. okay. Daar moet je niet bang voor zijn. Ik dat ben nee. bang dat, dat beeldhouden dan uh, niet ja. mijn ding is. Maar, <laughs> Dolly, heb jij wat thuis staan? Nou, nee, uh, uh, uh, uh, van Marlijn. Uh, ja, thuis staan. Nee, was maar waar. <laughs> nee, het nee, is echt prachtige kunst. Echt waar. Ik, uh, ik geniet er altijd van. En, uh, ik, ik geniet ook van Marlène's stem bij de band waar ze in speelt, want dat ja. doet ze ook nog. Ook nog, ja, een bezige bij ja. kun je wel zeggen. Hè? Dat, uh... Ja, regelmatig wel, ja. <laughs> ja, ja, hele oh. aparte muziek. Ik ben er helemaal weg van. Je moet er van houden, mm -hmm. dat is wel een ding wat zeker is. Maar ik vind het geweldig, want ik vind het zo knap wat ze spelen. Het is niet he alledaagse muziek. En uh, wat Marlene nu ook doet, uh, ze, ze is een eigen bedrijfje begonnen. Of dat ga je beginnen, hè? Ja. ja de ja, ja. klussen Madame, hoe de, ben je daar nou op gekomen, Marlene? De, de klus Madame. De ja. klus Madame. Ja. Uh, ja, beeldhouwen. Kunst is momenteel behoorlijk in een crisis. Ja. En, uh, ja. Ik, uh, ik ben daardoor ook in de bijstand geraakt en er moet gewoon geld op tafel komen. Ja. Ook om mijn werk te kunnen blijven doen, mijn atelier te kunnen blijven betalen ja. en dergelijke. Dus uh, ja, ik ga, uh, ik ga erbij klussen. En ik heb dan nog geen twee linkerhanden. Ik heb twee goede rechterhanden. En gereedschap. En alle gereedschappen en, uh, en de werkruimte. Dus uh, het ligt ja. redelijk voor de hand om iets uh, in die richting te gaan doen. En dan kan het zijn dat mensen zo meteen eens een beeld in de keuken hebben staan. in plaats van een nieuw aanrechtblad. Of, uh... Dat is het achter achterliggende idee, ja. <laughs> Qua lern, of ik hoor heel het Een gevormd ja. aanrechtblad. Ja, ja, ja. ja dat ja. zou ja. ook nog kunnen. Voor, de, voor elke wonderbare keukenkraan eigenlijk. en dergelijke. Ja, ja, ja, ja, ja. Binnenkort te boeken en uh, voor de rest staat de kunst dus onder andere op de boulevard in Zandvoort. Kun je dus meteen bewonderen als je even langskomt bij Haarlem 105 en CFM op het strand van Zandvoort. Marlene, heel erg bedankt dat je langs wilde komen. Oké. Okay, ja. En een heel goed weekend. Dankjewel.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 Ik zie Marieke Iglesias hoorde je. Ja, we staan hier op het strand van Zandvoort. En dat doen we niet alleen als Haarlem 105. Je luistert namelijk nu ook naar ZFM. En daarvoor waren de afgelopen drie uur Irene en Dolly hier aangeschoven. Ja. Ja, ik ben wel heel erg benieuwd. Ja, het zit er bijna op voor jullie. Ja, we mogen zo naar huis. En dan uh, geven we het estafette stokje door aan uh, Fred Heij en Roy van Buringen. Klopt. Ook uh, twee collega's van uh, ZFM die uh, samen met Melvin het uh, programma gaan presenteren straks. En uh, Fred en uh, Roy die zijn gespecialiseerd met hun programma's bij CFM yeah. in het Nederlandse product. Oké. Okay. Ja, hele fijne programma's. Te weten. Altijd veel gasten uh, en, en laatste noteringen. En uh, heel interessant. Daar gaan we zo en meteen gezellig. alles van horen. Hoe hebben jullie Lijkt het me ook? Iedereen? Ja, leuk. Ja, hoor. ik vond het waanzinnig gezellig en uh, ja. ik vind het heel leuk om... Uh, te doen met elkaar en uh, ja en vanuit de locatie is het natuurlijk helemaal uh, leuk om dat te doen ja. ik, ik, we zitten ik tenminste ik zit uh, vaak in de locatie hotel Hoogland. Ja, wat ook heel nu, erg gezellig is nu vanaf de haven maar van Zandvoort. de haven van Zandvoort. Zandvoort met dit uitzicht is natuurlijk wel fantastisch en uh, ja ik zeg nog steeds jongens kom uh, uh, radio kijken hier in uh, mm -hmm. bij de haven van Zandvoort want tot vijf uur uh, zijn de collega's van ZFM samen met uh, Haarlem 105 hier aanwezig dus kom Koffie drinken of een broodje eten en kom radio kijken en luisteren hier uh, bij Paul. Ja, tabel. zo is het. En Dolly, maar, ja, wij, ja. wij uh, komen elkaar ongetwijfeld wel weer ergens in een ander programma tegen. Nou, dat, dat gaan we zeker bewust. doen. Ja, natuurlijk. Ja. natuurlijk. Ja, en ik zit normaal natuurlijk in de studio op, uh, op de Tolweg, de ja. 10a. In, in onze studio. En, uh, ja, dus ik vind het ook altijd heerlijk om eens eventjes buiten de deur uh, te mogen presenteren. En uh, dingen te roepen. Dus uh, ik wil onze luisteraars enorm bedanken voor het luisteren. En uh, ik wens iedereen nog een hele fijne dag. En morgen zijn we er natuurlijk ook weer. Hoe laat beginnen jullie morgen? Maken? Wij gaan denk ik gewoon de hele nacht door. Ik morgenochtend uh, ochtend, uh, door. zijn wij hier weer aanwezig. Gaan nee, we de hele van, dag een maken. Vanaf 9 uur geloof ik hè? 10 uur zijn we, daar gaan we Ja, hier want ze moeten er natuurlijk bijkomen uur, uh, van het feest dat hier van plaatsvindt. Ja, ja. Hè? ja. En de Tropicana. natuurlijk. De Tropicana in het dorp. Nee, maar goed, 10 tien uur uh, kunt u dus weer luisteren naar de gezamenlijke uitzending van Haarlem uh, 15 en ZFM Zandvoort. Om 12 uur komen dan de collega's van ZFM Zandvoort erbij. Tot vijf uur weer. En daarna gaat Haarlem 105 weer solo verder. Maar uh, ik wil Haarlem 105 bedanken voor een heerlijke gezellige middag. Ik heb genoten. En ik hoop de luisteraars ook. Tot ik kan jou. het niet mooier zeggen. Heel erg bedankt. Goed, tot de volgende keer graag. Dag. En zometeen dus een nieuwe lading ZFM'ers. <laughs> maar eerst gaan we naar het nieuws. En hebben we zometeen live muziek. Ook uit Zandvoort. Genoeg te doen nog. Here's Tony Jr you ain't seen nothing yet Baby, I feel you're getting closer boy I feel the heat run across my body now it's time go on and get it on I can tell tonight when wasting nothing yet yeah.